Uh, goedemorgen, welkom in de Veenhardkerk, deze natte zondag. Mijn naam is Renate, ik ben jullie gastvrouw vanochtend en uh, ik leid jullie een beetje door de dienst. Gerbram uh, is er vanochtend ook weer en uh, die gaat een mooi verhaal aan jullie vertellen. En we mogen meezingen met de muziek wat uh, getoond wordt op het scherm. Nou, voor de meeste kinderen is uh, de vakantie ten einde. Helaas, maandag begint de school weer, of juist... Joepie, ik heb uh, thuis gehoord dat er uh, kinderen heel veel zin in hebben. En um, deze vakantie hebben we natuurlijk ook een periode met, uh, met rust gehad. Uh, ik hoop ook een beetje ontspanning voor de meeste van ons. En dan bedenkt Gerbram het thema stilstaan. Wat ik afgelopen twee weken in Oostenrijk gedaan heb, is niet stilstaan met mijn gezin. En uh, als het goed is, uh, kun je dat zo zien... Dit is niet stilstaan. Nadenken. We hebben veel gewandeld. Maar dit was wel mijn hoogtepunt, moet ik eerlijk zeggen. En het was parkleiden van de berg af. En dan loop je zo de berg af en dan ga je zo de diepte tegemoet. En dan hang je daar in de lucht. Niet alleen, maar ik hing daar met mijn hele gezin. Mijn twee kinderen en mijn man. En dan gingen we met zo'n prachtig uitzicht over de bergen. En toen hing ik stil. Ik keek over de bergen en ik dacht... wauw, wat is die schepping gaaf, prachtig, mooi. En wat zijn we dan klein en nietig als mensen. En toen heb ik al even een gebed gedaan van... Heer, wauw, dank u wel dat, dat ik dit mag zien... en dat ik dit mag meemaken met mijn gezin. En... Uh, ja, wat je dan allemaal meemaakt, dat je daar dankbaar voor mag zijn. Maar dat je ook onzeker bent van, wat gaat de dag van morgen brengen? Wat gaat het komende jaar voor ons brengen, voor, voor iedereen? En ik denk dat we ja, daar ook met z'n allen bij mogen stilstaan van, wat brengt God? En we mogen het in zijn hand leggen. En dat bedacht ik me daar heel hoog, boven de grond, in de lucht. Al zwevend naar beneden. Ik zou graag met jullie in gebed willen gaan. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met elkaar bij u mogen komen na een zomerperiode. Een tijd die voor een ieder verschillend is geweest qua invulling, die hopelijk rust en verbondenheid heeft gegeven. Heer Jezus, wilt u ons allemaal, hoe we hier ook zitten, de rust geven om te horen wat u ons te vertellen heeft. Heilige Geest, wilt u ons aanraken? Groot en klein, zodat we uw liefde kunnen voelen, ervaren, op welk moment dan ook. Heer, wees bij ons op de weg die u, ons, die u voor ons in petto heeft. We leggen het in uw hand. In Jezus' naam, amen. We gaan met elkaar twee nummers zingen en ik wil u uitnodigen om te komen staan. Zorgen groot en klein, maar het mooiste is dat ik bij u mezelf mag zijn. U bent mijn vriend, u laat me nooit alleen. U bent mijn vriend, slaat uw armen om me heen. Iedere dag. de weg die ik zal gaan, kan ik op u vertrouwen. U zult altijd naast me staan. Ik wil even bij u komen, in de stilte heel alleen. Even uit de drukte, weg van iedereen. Ierbiet en ontzag en vol dankbaarheid omdat Ik bij u komen mag. U bent mijn vriend, u laat me nooit alleen. U bent mijn vriend, slaat u.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 U zult altijd naast me staan. Kan ik op u vertrouwen. U zult altijd naast me staan. Dan is nu de tijd aangebroken dat de kinderen naar hun eigen programma gaan. We hebben vandaag voor de kinderen drie programma's. We hebben de Veenhard Kruimels. Dat zijn kinderen tot vier jaar. Die mogen naar de ruimte hier achterin de kerk. En Esther gaat met ze mee samen met even spieken. Elise. Dan hebben we de Veenhard Kids. Die mogen, ik denk wel, hun jas aan gaan trekken. Want het is nat buiten. En die gaan uh, met hun leiding naar de Fonteinschool hier verderop. En dan hebben ze hun eigen programma. En dan gaan Katinken. Ik Dan gaan we de Bijbel openen en dan gaan we een stuk lezen uit 2 Koningen 2, vers 23 tot 25. Koningen is een boek uit het Oude Testament, dus Jezus was er nog niet. Het is zo'n tien tot zes jaar voor Christus, uh, eeuwen, sorry. En um, in deze tijd le leveren heel veel profeten en die profeten hebben als doel dat ze uh, het volk blijven waarschuwen van... blijf je aan de wetten houden die Mozes gegeven heeft... Let op dat je, ja, dat je daar uh, aandacht aan besteedt. En uh, in dit bijbelgedeelte gaat het over Elisa. Elisa is uh, net in Jericho geweest, waar hij uh, uh, het water gezuiverd heeft. Hij, hij kan ook uh, ja, wonderen doen en hij is nu onderweg. En dan ga ik uh, met jullie lezen. Dan kom je van een wonder, kom je in dit gedeelte. Van Jericho ging Elisa naar Beton. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af. Die hem uitlachten en schreeuwden, kaalkop, kaalkop, zet hem op, zet hem op. Elisa keek om. En toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die 42 van de kinderen verscheurden. Vanuit Bethel trok Elisa naar de Karmel. En daar keerde hij naar de Samaria terug. Gerbram. Dankjewel uh, Renate. Heftig verhaal. Gaan we straks wat verder uh, induiken. Um, <coughs> Ik wil even anders beginnen. Uh, Renate heeft uh, prachtige vakantiefoto's laten zien. Uh, wie heeft er deze vakantie uh, nieuwe mensen ontmoet? Kennis Ja, precies. Het zijn ook mensen die gewoon echt wat, wat diepere gesprekken hebben gevoerd met, met helemaal nieuwe mensen. Kijk, zie daar. Ja. Wat, wat voor gesprekken voer je? Kan iemand iets? Ja. Oké, okay. okay, mooi, gaaf. Ik zag, ik, zag, ik zag nog wat meer mensen. en Ik denk dat we um, met elkaar die ervaring willen delen... dat vakantie ook een moment kan zijn... waarop je opeens um, helemaal nieuwe mensen kan ontmoeten. Mensen die helemaal anders zijn dan jij. En dat je daar opeens hele mooie gesprekken mee kan hebben. Soms, uh, soms niet, soms alleen maar over koetjes en kalfjes. Maar je kan ook opeens een mooi gesprek hebben. En vooral als, als die andere mensen echt anders zijn... En, en anders geloven dan jij, dan um, is dat iets wat je ook altijd weer aan het denken kan zetten. Als, als die mensen dat geloven, en ja, wat geloof je zelf dan eigenlijk? En, en, en al die dingen die jij waar en, en, en logisch vindt, zijn die eigenlijk allemaal wel zo, zo waar en logisch? Stilte kan overigens precies hetzelfde effect hebben. Dat als je juist helemaal geen mensen om je heen hebt en, en, en alle ruis en, en, en storm van een jaar komt tot rust. Dat dat het moment is dat er vragen naar boven komen borrelen. En dat je opnieuw nadenkt over de hele basale dingen in je leven. Waar sta ik nou eigenlijk echt voor? Waar geloof ik in? En hoe zeker weet ik dat nou precies? Weet je, als je... Als je zo over dingen nadenkt en je laat de vragen bovenkomen of je bent in ontmoeting met andere mensen en er wordt van alles aan het denken gezegd, dan kan dat op allerlei manieren ook spannend zijn. Ik bedoel, Wat, um, wat vind je mooi aan wat je gelooft? Wat, wat is gaaf om, om te vertellen aan andere mensen? Wat hoop je dat iemand anders denkt over jou en over wat jij gelooft als je jezelf presenteert? Welke dingen vind je lastig? Wat zijn de onderwerpen waarvan je niet hoopt dat die ander erover begint? En juist omdat het ook altijd iets lastigs heeft, kan je ook de neiging hebben om die stilte en, en de echte ontmoeting met de ander uit de weg te gaan. Zodat je... De, de vragen bij jezelf ook niet naar boven laat komen. En, en de twijfel wat, wat weg masseert. En dat is jammer. Want, want juist die periodes van rust en ontmoetingen en verbreding... en de twijfel die waarbij boven komt, die heb je nodig om sterker te worden. Want, want als je door de echte grote vragen heen moet... moet je echt nadenken over je eigen geloof. En als je er doorheen komt en je, en je vindt antwoorden, dan sta je sterker. En dan ben je weer dieper geworteld. En, en wat, wat misschien nog wel krachtiger is, echte twijfel maakt jouw geloof persoonlijker. Weet je, als, als je geloof krijgt overgedragen, dan, dan krijg je eh, verhalen verteld van andere mensen. Hè. Dat, dat kunnen je ouders zijn in sommige gevallen, dat kan vrienden zijn, dat kan een dominee zijn die elke week een heleboel over je heen strooit. En daar zitten hele waardevolle dingen in, echt waar. Maar, maar het zijn allemaal waarheden van anderen. Maar die twijfel, de twijfel, die is van jou. En als je met die twijfel aan het werk gaat en je vindt antwoorden, dan zijn dat jouw antwoorden en jouw overtuiging. En juist door met die twijfel aan het werk te gaan, Wordt jouw geloof, echt jouw geloof. Persoonlijk. Het verhaal dat Renate net gelezen heeft, dat haalt zo'n moeilijk ingewikkeld dingetje van geloven boven. Misschien wel meer dan één. En dat kun je uit de weg gaan en wegmasseren. Maar als je het aandurft om het gesprek met dit verhaal aan te gaan, dat is wat we vanmorgen gaan doen. Dan zal je uiteindelijk als mens en als gelovige. Alleen maar sterker en echter worden. Het is wel een ingewikkeld verhaal. Laten we daar maar eens mee beginnen. Um, dat merkte ook een beetje toen jij het voorlaat, Renata. <laughs> um, Wij zijn hier bezig in een preekje over de profeet Elisa. En ik heb, ik heb steeds gezegd, weet je, het mooie van Elisa is dat hij mag het volk meenemen in, in een soort opwekking. En Elisa heeft de missie om het volk van God opnieuw te laten proeven hoe groot de goedheid en de genade van God is. Dat betekent zijn naam ook. Hè? De naam Elisa betekent mijn God red. En dan krijg je dit verhaal. weet je? Lekker dan. Um, om dit verhaal even wat dichterbij te halen. Um, een spannende vraag. Wie, wie is er wel eens echt bedreigd? Niet gelijk je verhaal te vertellen, maar op straat of op een andere manier. Ja, ik zie toch, toch een paar vingers omhoog. En is er iemand die durft te vertellen wat het met je doet als je bedreigd wordt? Ja? Oké. Okay. Oké, okay. oké. Um, en ik denk dat we dat allemaal kunnen voorstellen. Dat, dat, dat Op het moment dat het echt spannend wordt. Ik, ik heb zelf een keer iets geks meegemaakt op een station... Was samen met Marianne en wij liepen uh, zo'n zo stationstrap af met z'n tweeën. En er kwam iemand ons tegemoet. En die ramde, zeg maar, dwars tussen ons tweeën door. Nou, wij liepen verder. En toen kwam hij achter ons aan. Hey, uh, wat wil jij? En uh, waarom bots je tegen me op? en uh, nou, Heel heftig, heel agressief. En hij had duidelijk iets gebruikt, dat zag je in zijn ogen. En op een of andere manier zijn hij gewoon door blijven lopen. En we hebben waarschijnlijk het geluk dat hij zijn trein moest halen. Um, en en um, uh, het was heel raar, ik denk dat het niet langer dan een minuut geduurd heeft, maar het was heel eng. En uh, toen ik deze spreek aan het maken was, toen kwam dat verhaal bij me boven. En toen zei ik tegen Marianne, van, ja, weet je dat nog, en dat is denk ik 15, 16 jaar geleden, misschien nog wel langer. En ze wist het nog precies. Ik zei, ja, dat was heel eng. Als je in een situatie zit dat er echt even dreiging is, pro probeer dat gevoel vast te houden. Als je in de Bijbel zo'n ingewikkeld verhaal tegenkomt... dan is het eerste wat je moet doen, is jezelf afvragen... begrijp ik echt goed wat er gebeurt? En dat gevoel wat er bij me boven komt, is dat terecht. En, en wat gebeurt er nou? Wat zijn de omstandigheden van dit verhaal? Een paar dingen. In de eerste plaats, dit verhaal speelt zich af in de stad Bethel. En um, Bethel... Uh, ...was in die tijd van Elisa een centrum van afgodendienst binnen het volk Israël. Wat je moet voorstellen is dat het volk Israël in die tijd van, van Elisa... Uh, uh, ...verscheurd was, uit elkaar gevallen was in twee delen. is de hele tijd zo geweest, Je had een noordelijk deel en een zuidelijk deel. En de stad Jeruzalem met de tempel, die lag in het zuidelijk deel van, van het volk Israël. En het noordelijk deel, dat had om zich af te zetten tegen dat zuidelijk deel, een eigen tempel gebouwd. En daar hadden ze een groot uh, uh, gouden stierkalf ingezet. En die tempel die stond in Bethel. En in Bethel waren dus zeg maar, de krachten verzameld die zich verzetten tegen alles wat te maken had met het dienst aan de echte God van Israël. Daar speelt dit verhaal zich af tweede wat je moet bedenken is dat je het woord kinderen in dit verhaal nogal ruim moet nemen. Er stonden daar niet allemaal lieve kleutertjes te, te, te schelden op, uh, op Elisa. Je moet je, je moet je veel meer voorstellen dat je het hier hebt over, over tieners: 13, 14, 15 jaar. Dus als je een beetje in dit verhaal wilt inleveren, moet je je voorstellen dat je, dat je ergens loopt. Op een beetje een eenzaam gebied, ergens in de buitenwijken van de stad of weet ik veel waar. en dat er ineens een groep van, laten we zeggen, ruim 50 Marokkanen op je weg komt. En dat ze jou opzoeken. En dat ze zeggen, hé, hey, kale, opzouten. Dat gevoel. dat is wat er hier gebeurt. En mijn excuses aan alle brave Marokkanen in Nederland, maar we begrijpen nu allemaal wel de sfeer, denk ik. Um, wat daar gebeurt, is dus een groep jongeren... die met heel veel agressie Elisa opzoeken en zeggen opzouten. Wij willen jou niet hier in Bethel. En wat er gebeurt... Um, als dat soort dingen gebeuren met, met jongeren... Dan, dan heeft dat altijd een link met wat er thuis aan tafel gezegd wordt. Dus, dus wat je hier voelt is dat de krachten in Bethel zich richten tegen Elisa. Ze willen hem niet hebben in Bethel. Hij moet letterlijk opzouten, wegwezen. En dan voel je dat achter dit op het eerste gezicht wat, wat onschuldige gebeuren, een geestelijke strijd aan de gang is. Tussen God... En wat hij via Elia en Elisa in Israël aan het doen is. En de krachten die zich verzameld hebben rond de afgodendienst en, en die zich juist verzetten. En al die krachten die zich tegen het werk van God verzetten, die komen hier samen. Want dit is het moment. En juist die overdracht van, van Elia naar Elisa, dat is een ideaal moment om die prille beginnende opwekking in de Kiem te smoren. Elia was te groot, te sterk, maar Elisa is nog jong. Elisa kun je nog aanpakken. Elisa heeft nog niks gepresteerd. Bijna niks. Dit is het moment. En Elisa komt hier onder enorme druk te staan. Weet je, dat is ook een rode draad in de Bijbel. En eigenlijk altijd als het over geloof gaat. Zo, zodra er iets begint op te bloeien van geloof komt er altijd direct tegenstand. Dat zie je in de verhalen van het volk Israël. Als het volk weer terugkeert naar God, dan komt er ook van buiten vroeg of laat tegenstand. Als, als een kerk tot bloei komt, komt er ook gedoe. Als, als jouw geloof opbloeit, dan komt er vroeg of laat dit moment, wat Elisa hier meemaakt, dat je ineens wordt geconfronteerd met hele felle tegenstand. En de vraag in dit verhaal is ook, blijft Elisa overeind? Of wordt hij door alle agressie omvergeblazen? En Elisa blijft overeind. Hij staat. In alle angst en intimidatie laat hij zich door die angst naar God leiden. Hij gelooft dat zijn God veel sterker is dan alle tegenstand die hier op hem afkomt. En namens die God gaat hij de strijd aan. Hier staat niet alleen maar een man die op zijn tenen getrapt is. Hier staat de levende God die zijn werk binnen het volk Israël verdedigt. In de allereerste plaats um, vertelt dit verhaal ons iets over God... En met name over de grootheid van God. We hebben nog nog gezien dat, dat bij Elisa, dan heb je allemaal van die kleine, voor je gevoel het willekeurige verhaaltjes. Maar eigenlijk zit in elk verhaaltje, zit een link terug naar het grote verhaal van het volk Israël. En dat zit ook hier. En die vinden we in de Bijbelboek Leviticus. heel als u de tekst mag. En daar staat, als jullie je tegen mij in blijven gaan... En mij niet willen gehoorzamen. Puntje, puntje. Zal ik wilde dieren op jullie afsturen. Die jullie van je kinderen zullen beroven. Dus. Als jij goed bekend bent. Met de wetten van het volk Israël. Met het grote verhaal van het volk Israël. Dan is dit niet zomaar een raar verhaal over berinnen. maar dan gaat er een lampje branden. Dan linkt dit terug. Naar de God die vanaf het begin met dit volk onderweg was. En die nog steeds dezelfde is. Dankjewel Hilsen. Kijk. Het hele idee... van het volk Israël was... dat er ergens in de wereld... een groep mensen was... die liet zien hoe de wereld eruit ziet. Als God en mensen... weer samenwonen. Als God weer tussen de mensen woont... en de mensen om God heen... en zijn zegen het land invloedt. Hoe gaaf en hoe mooi... ...de wereld dan is. Maar juist daarom wordt alles geïntensiveerd. Ook als er iets breekt tussen God en mensen. Als het volk God in de steek laat, zijn liefde afwijst... ...ook dan is Israël symbool... ...voor, voor hoe God en mensen zich tot elkaar verhouden. Dan laat God ook zien hoe diep het hem raakt... Als mensen zijn liefde afwijzen. Als mensen elkaar en zijn wereld kapot maken. En er zijn heel veel momenten in de geschiedenis waarop God alle reden heeft om in te grijpen. Maar bijna altijd heeft God eindeloos veel geduld. Maar er zijn een paar symbolische momenten waar dit er één van is. Waarin God even laat zien wie hij is. En hoe serieus hij het neemt. Als mensen hem raken. En wat hier gebeurt. Is in zichzelf een profetie. Gericht tegen het hart van het volk Israël. Beste mensen. Dit is mijn profeet. En het wordt nu echt tijd. Om hem serieus te nemen. En je te bekeren. Want anders. Zal dit volk werkelijk. Ten onder gaan. En wat God wil, is dat wij met hem onderweg gaan. Als wij met, met God onderweg gaan, dan zal hij laten zien dat het een God is, die vol liefde is voor mensen die bij hem terugkomen. Maar ook een God die vol vuur is voor iedereen die zich tegen hem verzetten. En wat je bij Elisa ziet... is dat die twee kanten van God... in die verhalen van Elisa bij elkaar komen. De eindeloze liefde van een God waarbij je terug kunt komen. Maar ook het vuur van een God... die werkelijk geraakt wordt door onrecht en zonde... En als wij met, met die God onderweg gaan, dan zal dat altijd een God zijn die ook schuurt, die, die ook uitdaagt, die ergens ook tegenover ons staat en van ons vraagt om ons leven te vernieuwen, hem binnen te laten komen. En als je, als je dit soort verhalen wegmasseert. Wat je dan doet is dat eigenlijk zeggen dat je wilt geloven in een God. Die jouw leven op geen enkele manier wil veranderen. Een God die in alles wat je doet het met jou eens is. Hoe echt is zo'n God? Weet je elke cultuur in deze wereld heeft momenten waar het schuurt tussen wat een cultuur normaal vindt en wat er in de Bijbel staat weet je, en als je als je deze Bijbeltekst leest wat die Bijbeltekst met jou doet is dat het jou ons zag wil binnenbrengen. Voor de levende God. De God waarbij die twee kanten. Zijn liefde en zijn kracht. Allebei aanwezig zijn. En, en wij vinden ons zag voor God ingewikkeld. Onze cultuur. Maar er zijn in het verleden en ook al vandaag ook genoeg culturen... die het juist andersom heel ingewikkeld vinden. Die zich alles kunnen voorstellen bij een grote en heilige God... maar die het bijna beledigend vinden dat God zwak is en, en vergeeft. Weet je, en, en wij hebben hier in het West heel gauw de neiging... om, om onze cultuur verheven te achten boven dit soort barbaarse verhalen. Dan zeggen we even, ja, weet je, Dat is allemaal vroeger, toen geloofden mensen zo. Ja, wij zijn natuurlijk, wij zijn niet meer zo. Maar laten we ons alsjeblieft met elkaar realiseren dat, dat onze uh, achter-achterkleinkinderen, als ze terugkijken op ons, waarschijnlijk ook een heleboel dingen hebben waar ze zich onwaarschijnlijk over verbazen en wel met afschuw naar ons kijken. Dat ze denken, hoe konden die mensen in die tijd, hoe konden ze zo denken? Hoe haalden ze het in hun hoofd om dat te doen? Wij zijn heus niet toevallig de enige cultuur die geen enkele correctie nodig heeft. Een God die niet mag tegenspreken, dat is een door jou ontworpen robot. Die bestaat niet echt. Daar kun je niet echt een relatie mee hebben. Die kan jou niet echt nieuw maken. Dus laat dit verhaal binnenkomen. En laat het je ogen openen. Voor de levende God. Behalve dat dit verhaal ons iets vertelt over de grootheid van God. Is het verhaal tegelijkertijd ook buitengewoon troostend. Want voor Elisa is dit een bevrijdend verhaal. Hij wordt geconfronteerd met een enorme Intimiderende, agressieve overmacht. En God bevrijdt hem. God tilt hem op uit een hele. Uh, uh, in een situatie van nood. En weet je, deze wereld is boordevol met mensen die verdrukt worden. Of dat nou is om hun geloof, of, of dat het nou is uh, om hun geaardheid, of gewoon om hun ras. Er worden hele volken door andere volken onderdrukt. Met ongelooflijk veel geweld en ongelooflijk veel agressie. En, en in dit soort verhalen, en er staan er meer in de Bijbel, in dit soort verhalen zegt God, denk niet dat ik dat niet zie. Denk niet dat God blind is en dat God doof is. Ik weet wat er gebeurt. En ik word enorm diep geraakt. Door onrecht en door zonden dat is niet iets wat zomaar van mij afvalt. Maar, midden in deze wereld... zijn er ook andere krachten aan het werk En lopen Elisa's rond. Die, hoe eenzaam ook, bouwen aan een nieuwe wereld. Waar het gaat over genezing en vergeving. Die midden in alle chaos van deze tijd... De wereld wil laten proeven van de goedheid en van de genade van God. En ik zal er hoogst persoonlijk voor zorgen. Dat de krachten van het kwaad niet de kans krijgen. Om die kleine opbloeiende knopjes de nek om te draaien. Het is mijn werk. Het is mijn project. Ik ben hier bezig. En het kwaad krijgt niet de kans om het kapot te maken. Het kwaad krijgt in deze wereld niet meer ruimte dan ik het geef. En ik zal er hoogst persoonlijk voor zorgen dat het tot een goed einde komt. Weet je, voor christenen in IS-gebied is deze bijbeltekst een feest. Die maken dit elke dag mee. Dat ze, dat ze zo bedreigd en geïntimideerd worden. En deze bijbeltekst zegt tegen hun: wees niet bang. Jouw God is vele malen sterker dan alle krachten van het kwaad. Weet je, en deze bijbeltekst is ook voor ons bemoedigend. Deze bijbeltekst is de bril waardoor jij de krant mag lezen. Waardoor jij naar het journaal mag kijken. En alles wat op je afkomt en wat je cynisch en angstig kan maken... Bij al die dingen mag jij weten, de werkelijkheid is veel groter dan wat het nieuws presenteert. Er is hier een God aan het werk. En die laat zijn werk echt niet kapot maken. We zien in dit verhaal de grootsheid van God. Oprecht ontzag voor hem. Maar we zien ook hoe troostend hij is. En hoeveel hoop het biedt. Dat hij zijn werk en zijn profeet niet kapot laat maken. En daarmee daagt dit verhaal jou uit. Het is een verhaal dat uitdaagt om positie te kiezen. Waar sta jij? God is in deze wereld aan het werk. Hij bouwt aan de nieuwe wereld, aan nieuw leven. En het is een klemmende oproep om aan zijn kant te gaan staan in het grote gevecht wat er in deze wereld aan de gang is. En het daagt jou uit om in alle tegenstand die jij misschien in jouw leven in jouw geloof tegenkomt, in de schoenen van Elisa te gaan staan. Het mooie van Elisa is dat hij, hoewel die ongetwijfeld bang zal zijn geweest en, en geïntimideerd, dat hij zich in die angst na God liet drijven. Zich op hem richten. Geloofde en vertrouwde dat die God de macht had om te overwinnen. Dat mogen wij ook doen. Durf je zo overeind te blijven staan bij alles wat er op jou afkomt. En voor alle duidelijkheid. Het is niet de bedoeling dat je berinnen uit bossen gaat toveren. Nergens in de Bijbel worden christenen opgeroepen om een jihad te voeren. Jezus is degene die dit gevecht gewonnen heeft. In wat Elise hier doet, laat hij zien wat Israël nodig heeft. En Jezus heeft de krachten van het kwaad op zijn knieën gedwongen. De Bijbel zegt aan het kruis vernederd en verslagen. Wij worden opgeroepen om achter Elisa aan te gaan. Om achter Jezus aan te gaan. En zij rijk van goedheid en liefde van genade, van recht en van delen... van vergeving en genezing te leven. Biddend onderweg te gaan... en ons niet die hoop en genade uit de handen te laten slaan... door alles wat er via krant en andere dingen op ons afkomt. Durf met alles wat je hebt te geloven... dat dit werkelijk de weg van God is... en dat hij dwars door alle tegenstand en lijden... naar de overwinning gaat... Hoeveel mensen in jouw omgeving ook zeggen. Weet je. Zo zit de wereld niet in elkaar. Je bent naïef. Zo werkt het niet. Zo zit de wereld wel in elkaar. Dit is waar God mee bezig is. Dit is de weg. Die hij wijst. En om zo. Vol vertrouwen en kracht. In de schoenen van Elisa te gaan staan. Heb je Gods genade nodig. Een paar honderd jaar. Na Elisa kwam er een soortgelijke profeet, Jezus. Vrijwel dezelfde naam, mijn Heer Red. En tijdens het leven van Jezus herhaalt dit verhaal zich. Ook Jezus werd geconfronteerd met een hele bende die hem wilde pakken. Alleen toen kwamen er geen berinnen uit het bos. Niets of niemand om hem te redden. En Jezus had dezelfde missie en dezelfde boodschap als Elisa. Namelijk om niet alleen zijn volk, maar uiteindelijk de hele wereld te laten proeven, te laten voelen. Hoe groot de goedheid en de liefde en de kracht van God was. Alleen hij gaat één stap verder dan Elisa ging. Jezus laat zichzelf verscheuren door de berinnen. Om zijn kinderen te redden. En daarom is er voor jou redding. Op al die momenten. Dat God alle reden heeft. Om jou te laten verscheuren. En in dat verhaal van Jezus. Komen ook die twee kanten van God. Weer bij elkaar. Zijn ontzagwekkende grootheid en zijn onwaarschijnlijke liefde. En die God, dat is de God die wij nodig hebben. Weet je, wat heb je aan een God die alleen maar liefde is? Die, die alles wat jij doet eigenlijk uiteindelijk wel best vindt? Het is echt een misverstand dat God het uiteindelijk allemaal wel prima vindt. God is oprecht geraakt door alle onrecht en zonde. En alleen die God, de levende God, die niet alleen maar ontzagwekkend vol liefde is, maar ook onwaarschijnlijk groot. Die God, die kan jou de duistere kanten van je eigen leven laten zien. Die kan jou in de afgrond van jezelf laten kijken. Alleen die God kan jou werkelijk op je knieën brengen. En op het moment dat je daar bent, realiseer je dat die God dat allemaal wist en toch bereid was om voor jou te sterven. En pas dan ga je werkelijk proeven hoe onzagwekkend groot zijn liefde is. En hoeveel die liefde hem gekost heeft. Alleen die God. Die kan jou laten voelen. Dat je slechter bent. Dan je ooit had gedacht. En tegelijkertijd meer geliefd. Dan je ooit had durven dromen. Alleen die God. Kan werkelijk liefde opwekken in jouw hart. Alleen die God. Kan werkelijk jouw hart veroveren. Alleen die God kan jou niet alleen redden, maar ook nieuw maken. Alleen die God kan jou werkelijk in beweging brengen. Vol liefde en aanbidding, achter hem aan. Die God is de God die wij nodig hebben. Loop niet weg voor dit verhaal en voor alle spannende vragen en twijfel. Laat je bij je kladden pakken laat je door elkaar schudden door dit soort verhalen laat je wakker maken zodat je oog in oog komt met de levende god daar word je sterker van en echter een paar toepassingen als die men de slag wil laat je uitdagen om door dit verhaal je godsbeeld bij te stellen. We hebben allemaal gehoord toen Renate voorlas, dat dit verhaal ons op een andere manier schokt. Durf jezelf de vraag te stellen, wat is het nu precies dat mij schokt in dit verhaal? En, en, en waar, waar zit het ongemak? Wat wil God van zichzelf laten zien aan mij? En op wat voor manier is dat niet eng, maar bevrijdend? Om je aan de slag te gaan. Tweede, um, als je in, in, in een land als Nederland leeft en, en het volle leven begint straks weer, dan kom je heel gauw in een soort, soort roes, een soort verdoving terecht van, van volle agenda's, leuke dingen, uh, nou, wat, wat allemaal, uh, dingen waar je mee bezig bent, waar je druk mee bent, en dan krijg je heel gauw een soort uh, bedekking over je heen waardoor de echte vragen niet meer binnenkomen, waardoor je ook het, het zicht verliest op wie God echt is. En als je verhalen en getuigenissen leest over christenen die leven in, in delen van de wereld waar ze vervolgd worden of waar hele diepe armoede is of mensen die uh, heel ziek zijn en de dood in de ogen kijken, dan hoor je in die verhalen dat die roes, die, die verdoving waar ze in zitten, wordt doorbroken. En dat ze ineens het echte gevoel hebben. Nou, dit soort verhalen kunnen hetzelfde effect hebben. En wat is er nodig in jouw leven om door die verdoving heen te breken? En, en, en laat je niet nu mee zuigen nu het volle leven straks weer begint. Maar probeer dit soort momenten te hebben, dat je, dat je door de verdoving in je leven heen breekt. Derde toepassing. Um, dit verhaal daagt je uit om positie te kiezen. En wij hebben allemaal posities in ons leven... Um, en tegelijkertijd wordt ieder mens, hoe je hier ook zit, uitgedaagd om elke keer weer een volgende stap te zetten. Naar God toe. Waar daagt God jou toe uit? Wat is de volgende stap in jouw leven? Hoe kan jij met alles wat je hebt achter Elisa gaan staan, achter Jezus aangaan? Om over na te denken. Laatste vraag, uh, toepassing. Probeer eens na te denken. Is er iemand in jouw omgeving, een, een buurman, een collega... Um, met wie jij spannende gesprekken zou kunnen voeren over dit soort onderwerpen... die jou kan uitdagen, die de twijfel in jouw leven uh, boven kan halen? Die, uh, die, iemand die jij misschien wel ontloopt omdat je denkt... daar heb ik allemaal geen antwoorden op, op die vragen die jij stelt... en uh, nou, ik ga het gesprek maar niet aan. Als er zo iemand is, durf het gesprek aan te gaan. En als je geen antwoorden hebt... Maakt niet uit. Ga met die vragen aan de slag. En je zult zien dat je er echter en sterker van wordt. Zullen we samen bieden? Grote en goede God. Heer, we, we komen bij u en willen u danken... dat u steeds weer door alles in ons leven heen breekt. En voor ons gaat staan zoals u werkelijk bent in al uw grootheid en al uw liefde. Heer, en, en, en, laat ons niet wegkomen met een, een gemakkelijk beeld van wie u bent. Met een beeld wat ons niet echt raakt, echt in beweging zet. Maar kom zelf ons leven binnen. Laat ons zien wie u bent. Heer, en wij geloven dat, dat als u in uw volle glorie voor ons staat... Dat het alleen maar mooier, alleen maar beter, alleen maar gaver wordt. Heren, ook als het soms heel diep binnenkomt. Heer, wil zo een God zijn, heren, die, uh, die zichzelf laat zien. Steeds weer opnieuw. Heren, uh, neem ons zo bij de hand. Ga met ons mee. Heren, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Wij gaan uh, wij gaan luisteren naar muziek.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 Stil en maak mij We gaan samen bieden, ons leven voor God neerleggen. Uh, twee dingen om, uh, om aandacht aan te geven. In de eerste plaats uh, Karim. Ik wil voor jou bidden. Jij, uh, jullie zitten in een spannende tijd als gezin, vooral jij. Jij bent uh, afgelopen zomer een aantal keer bestraald. En uh, gaat nu een periode van, uh, van chemokuur in. Nou, we willen daarin ook uh, om jou en om jullie gezin heen staan. Biddend. Um, verder, voor mensen die uh, echt net terug zijn van vakantie. Uh, Gerben en Tina zijn de afgelopen week getrouwd. Willen we willen bedanken en terugkijken op, uh, op een mooie dag. Zullen we, naar, uh, zullen we naar God toe gaan? Grote en, uh, en goede God. Heer, wij, uh, wij leven in een wereld die door u gemaakt is en die uw schoonheid draagt. En die we zien op de momenten dat de zon schijnt, maar ook in de kracht van, uh, van de natuur als, als wind en regen loskomt. We zien hem als we op vakantie over schitterende landschappen uitkijken. Of bijzondere ontmoetingen hebben met mensen. Deze wereld is prachtig. en deze wereld uh, is gemaakt om heel dicht bij u te zijn. Wij zijn gemaakt om heel dicht bij u te zijn. En waar we dicht bij u komen, wordt het leven goed en wordt de wereld mooi. Maar we erkennen dat we op heel veel momenten onze rug naar u toedraaien. Dat we u daarmee raken en verdriet doen. Maar nog veel meer dat we ook de rug naar elkaar toedraaien. Dat we ons leven richten op alleen onszelf en dat we de mensen om ons heen, dichtbij, ver weg, die wereld die u zo prachtig gemaakt heeft, op alle manieren kapot maken. Dat er onrecht is en geweld en... En dat ook wij niet met schone handen in deze wereld staan. En we buigen onze hoofd en we worden stil en we worden klein. Als we beseffen, heren, wat we niet alleen maar anderen, maar daarmee ook u aandoen. en we, we komen tegelijkertijd vol vertrouwen bij u. Omdat we weten dat we bij u altijd weer opnieuw mogen beginnen en, en meer nog. Dat we in uw liefde. En in uw kracht. Heer een kracht mogen vinden. Die ook ons weer nieuw kan maken. En daar willen we om bidden. Heer trek u zelf niet van ons terug. Maar vul ons met uw geest, Met uw aanwezigheid. En met uw liefde. Maak ons leven nieuw. Heer en schakel ons in. In dat geweldige werk. Wat u in deze wereld aan het doen bent. Heer en zo willen we bidden. Voor de. Ja, de groep mensen voor ons allemaal zoals we hier bij elkaar zijn. Heren, allemaal verschillende mensen. Allemaal onderweg door het leven. Heer en, en u kent ons. U kent al onze gave en mooie dingen. De dingen die we vieren. De dingen waar we sterk in zijn en goed. Maar u kent ook de donkere plekken in ons leven. Heren, u weet wat wij nodig hebben. Veel beter dan we dat zelf weten. en daar willen we om bidden. Geeft u ons wat we nodig hebben. Om, om mensen te worden vol liefde voor u en vol passie voor uw koninkrijk. Heer, we willen ook, ook bidden voor elkaar. We willen bidden voor, voor Karin en Erwin en hun gezin. Heer, wilt u als een muur om hen heen zijn in de tijd waarin ze nu doorheen gaan. Heer, en ook dat zal soms angst met zich meebrengen... en, en misschien verdriet en, en pijn en, en ongemak. Maar, Heer, wilt u bij hen zijn... Wilt u de behandeling zegenen? Maar veel meer, here, wilt, uh, wilt u hoop en vertrouwen geven? En dat willen we bidden. En we willen uh, met uh, Gerbe en Tina en, en de mensen om hen heen danken voor hun huwelijk van afgelopen week. En we willen ook bidden voor, voor hun kinderen. Heer, die, uh, die dat mee vierden. of, of soms niet mee vierden. Heer, Die daar allemaal ook weer hun eigen gevoelens bij hebben. Heer, u kent ons allemaal. Heer, wilt u een God zijn die ons bij elkaar brengt. Heer, en wilt u uw zegen geven over al onze verschillende levens. Heer, en uh, wil zo dat we allemaal om elkaar heen kunnen staan. En samen heel dicht bij u kunnen zijn. En, uh, en vol van uw kracht. En met uw liefde en zegen door het leven heen kunnen gaan. Heer, dat willen we bidden. In Jezus' naam. Amen. Zal ik de kinderen gelijk binnen roepen? Kom maar. Geef ik hem door aan jou, Renato. Kinderen? Nou, we zijn weer helemaal compleet, volgens mij. Alle kinderen zijn ook weer gezellig terug. Nog zes mededelingen die ik graag nog in jullie kwijt wil. Bijna aan de koffie, bijna. Maar nog zes mededelingen. En um, als allereerste wil ik uh, mededelen: de Veenhardkerk geeft altijd een bloemetje weg. En vaak is het bloemetje voor iemand buiten de gemeente. Maar deze keer geven we hem aan iemand in de gemeente. Want we zijn heel blij dat Gerbe en Tina elkaar hebben gevonden. En Gerbe en Tina krijgen deze week het bloemetje. Dat, uh, dat ze vrucht mogen dragen. Dan heb ik nog de mededeling... Uh, dat er volgende week een welkomstdienst is. Volgende week uh, mogen we negen prachtige mensen welkom heten in onze gemeente... Het wordt een hele feestelijke dienst, een hele mooie dienst. En ik wil jullie daar uh, allemaal uh, bijzonder bij, uh, bij uitnodigen. Dus uh, van harte welkom voor een feestelijke dienst volgende week. Dan, uh, ik moet even spieken op mijn briefje hoor. Kom je hier niet zo vaak en denk je, nou die Veenhardkerk, uh, daar wil ik wel van uh, op de hoogte blijven van uh, wat ze allemaal doen. Buiten de diensten hebben we natuurlijk ook allemaal andere leuke momenten die we met elkaar delen. Dus heeft u uh, interesse, dan uh, hebben we bij de deur in de hal hebben we een boek liggen. Dan kunt u uw naam opschrijven en dan uh, ontvang je de uh, nieuwsbrief... met alle uitnodigingen en weetjes en bijzondere momenten. Dan wil ik jullie nog herinneren aan het weekend. Dat is 3 en 4 september. Uh, dan hebben wij met elkaar uh, een leuk samen zijn weekend... Je kan een nachtje blijven slapen als je dat zou willen. Um, heb je al opgegeven? Doe dat. Of uh, nog niet. Doe dat. Heb je opgegeven? Super. Maar kun je nou niet? Laat dat dan ook even weten. Dat is wel uh, fijn voor de organisatie. Er zijn uh, altijd ook mensen die punten hebben uh, waar ze graag voor gebed voor willen hebben. Niet altijd hier voor de gemeente, maar misschien wel klein in de gebedsgroep. Dat kan. We hebben een gebedsgroep in de Veenartkerk. Heb je nou iets dat je zegt, nou, ik zou daar heel graag gebed voor hebben? Dat kan, geef het door aan gebed.veenartkerk.nl. Of meld het even bij, nou, Ron zie ik hiervoor zitten, volgens mij. Of, uh, nou, kan dat allemaal. En als laatste puntje hebben we de collecten. In uh, juli en augustus collecteren we voor A Sisters Hope... Dat is een organisatie die geld inzamelt uh, voor onderzoek en behandeling bij borstkanker. Hartstikke belangrijk werk, dus ik zou zeggen geef geul. En uh, hier staat nog wat meer informatie. Dan gaan we na de collecten gaan we nog met elkaar zingen. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan.